Vijf uur. Dit is Radio 1 met Lucella Carrasso. En straks in het NOS Radio 1-journaal meer over de PVV na het vertrek van Kamerlid Bontes. En ook de reactie van minister Dijsselbloem op de Libor-affaire bij de Rabobank. Daarover nu ook het NOS-journaal Renate Evers. Respect, De Rabobank moet een boete betalen van 774 miljoen euro... voor het manipuleren van belangrijke rentetarieven. Van dat bedrag gaat 70 miljoen euro naar het Nederlandse Openbaar Ministerie. In ruil daarvoor volgt er geen strafrechtelijk onderzoek naar de bank. Waarschijnlijk waren 30 medewerkers van de Rabobank betrokken bij de fraude, zegt het OM. Een aantal medewerkers heeft de bank inmiddels verlaten... Die Medewerkers die waren betrokken bij de manipulatie van de Libor. En het is, uh, het is niet uitgesloten dat die uh, alsnog nader door ons zullen worden onderzocht. Maar daar kunnen wij op dit moment nog geen, uh, geen uitspraken over doen. Het OM heeft geen aanwijzingen dat het bestuur ervan wist. Wel is bestuursvoorzitter Moerland per direct opgestapt in verband met de affaire. Hij noemt zijn aftreden een kwestie van principe. Minister Dijsselbloem vindt de boetes die zijn opgelegd terecht. De Libor-affaire schaadt opnieuw het vertrouwen in de financiële sector, zegt de minister. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak van een man die zijn stiefmoeder hielp bij zelfdoding. De rechtbank achtte Albert Heringa wel schuldig, maar legde hem geen straf op. Volgens de rechter heeft de zaak erg lang geduurd en handelde de man uit liefde voor zijn stiefmoeder. Het OM twijfelt niet aan de zuivere motieven van Heringa, maar vindt wel dat hij in ieder geval een voorwaardelijke straf verdient. Bij een brand in een windturbine in Oldgensplaat in Zuid-Holland is een monteur om het leven gekomen. Een collega van de monteur wordt nog vermist, zegt de politie. De brand ontstond op zo'n 80 meter hoogte, zegt de politie. Het gaat om een windturbine die gebruikt wordt om stroom op te wekken en in de turbine zelf. Dus de machinekamer zeg maar helemaal bovenin, daar woedt een brand. En daar waren ook op dat moment monteurs in de molen bezig met werkzaamheden. Er waren vier monteurs aan het werk. Twee van hen konden zichzelf op tijd in veiligheid brengen, zo zegt de politie. Hulpverleners vonden het lichaam van de omgekomen monteur naast de windturbine op de grond. De ChristenUnie en de SGP zijn tegen een onderzoek naar het verruimen van de euthanasie. De VVD wil dat er zo'n onderzoek komt en minister Schippers noemde dat vanochtend verstandig. Voor coalitiepartner PvdA is het onderzoek niet echt nodig. Maar de partij zal het ook niet tegenhouden. SGP-leider Van der Staaij maakt zich ongerust over de ontwikkelingen. En ook ChristenUnie-Kamerlid Dik is kritisch. Ik vind het niet een uh, verstandige zet uh, van de VVD. Dat onderwerp is geen uh, punt van bespreking geweest bij de onderhandelingen. We hebben toen echt gefocust op sociaal-economische thema's. Maar de VVD weet hoe we hierover denken. Dat weet het kabinet ook. Uh, en ik vind het uh, ontzettend jammer dat ze deze voorstellen doen, want dat maakt de samenwerking niet makkelijker. De ChristenUnie en de SGP zijn oppositiepartijen die onlangs afspraken maakten met de coalitie over de begroting. De Syrische president Assad heeft vicepremier Jamil ontslagen. Jamil overlegde zonder toestemming van Assad over vredesbesprekingen. Dat meldde Syrische staatsmedia. Jamil sprak zaterdag in Zwitserland met een Amerikaanse afvaardiging over de mogelijkheid om in Geneve een vredesconferentie te houden. En bij de vredesconferentie zouden de Syrische regering en de rebellen over vrede moeten onderhandelen. De rebellen willen daar alleen aan meedoen als ze de verzekering krijgen dat Assadse regering opstapt. En de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 Het weer veel zon, maar ook een paar buien. Vannacht koelt het lokaal af tot een graad of vijf. Morgen in het noorden eerst nog een bui. Verder is het droog met veel zon en het wordt 11 tot 13 graden. Donderdag neemt de kans op regen weer toe. Dan de verkeersinformatie, John zohoek aan. 190 kilometer, een vrij normale avondspits. De meeste files staan bij Utrecht naar Rotterdam. Opvallend files op de A27 richting Utrecht. Daar staat door een ongeluk bij Utrecht Noord 3 kilometer. Daar zijn twee rijstoken dicht. Daarom staat het ook vast op de A28 naar Utrecht. tussen Afrit den Dolder en Knopend weer 6 kilometer. En op de andere rijbaan richting Zwolle, daar staat tussen afrit Ermelo en Afrit Elspet 5 kilometer.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 U rijdt de Monteo Platinum vanaf 32.195 euro. Inclusief maar liefst 8.500 euro voordeel aan luxe opties. Deze week bij Albert Heijn 25% korting op diverse puur en eerlijk Fairtrade artikelen. De Ford Monteo Platinum. 20% bijtelling netto vanaf slechts 228 euro per maand. Kijk voor kosten en verkoopvoorwaarden op fort.nl.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 Zeven minuten over vijf is het. De topman van de Rabobank stapte dus vandaag op. Hij probeert de schade voor zijn bank enigszins te beperken. Respect, integriteit en professionaliteit zijn de kernwaarden van onze bank. Alleen ging het toch mis bij bepaalde medewerkers. Daarom krijgt de Rabobank een boete van ruim 700 miljoen euro... voor het jarenlang manipuleren van een van de belangrijkste rentetarieven... de Libor-rente. Minister Dijsselbloem van Financiën vindt het goed dat de topman is opgestapt. Hij noemt de fraude bij de bank schaamteloos. Hij zegt...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 Um, er zijn heel veel handel gebeurd in de wereld... op basis van dit type rekenrentes, de Libor- en Euribor-rente. Dat moet dus een betrouwbare maatstaf zijn en die is gemanipuleerd. En dus gaat het vertrouwen. Vertrouwen van klanten, van financiële markten... Uh, en dus van ons allemaal. De Rabobank heeft veel te laat ingegrepen, vindt Dijsselbloem. Nou ja, de kwestie hier is natuurlijk dat de bank zelf in de eigen organisatie... in de eigen cultuur en de wijze waarop ze toezicht houden intern... Uh, dit soort uh, risico's dat mensen fraude plegen, uh, moet uh, zien te voorkomen. Dat is niet gebeurd, dat is op zichzelf wel ernstig. En vervolgens zijn er natuurlijk signalen geweest... waar de Raadbank eerder op had moeten reageren. Dat weten we nu. De boete van ruim 700 miljoen euro is stevig. Ik vind de omvang van de boete in ieder geval hoog genoeg. Die is nog nooit zo hoog geweest. Ook voor Nederlandse begrippen historisch hoog. En ik begrijp dat de heer Moorlands ook zijn aftreden bekend heeft gemaakt. Ik denk dat dat de meest krachtige manier is van het Raadbankbestuur. Om uit te spreken dat het ook echt onacceptabel is en dat ze verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Bij het onmiddellijke vertrek van Rabo-topman Piet Moerland heeft Dijsselbloem geen rol gespeeld. Ik heb daar geen uh, rol in, dus dat is uh, een eigen beslissing van de heer Moerland geweest. Die zelf hiermee wil aangeven dat hij de verantwoordelijkheid hiervoor neemt. En ook aangeeft hoe ernstig hij het vindt uh, dat het, het heeft kunnen gebeuren. Deze zaak zegt niets over de andere Nederlandse banken, zegt Dijsselbloem. Nou, niet voor de Nederlandse financiële sector. Dit is een fraudezaak binnen één bank... Uh, waar uh, enkele individuen jarenlang misbruik hebben gemaakt van hun positie. Uh, en dat had veel eerder moeten worden aangepakt. Uh, dat is wat de bank te verwijten valt. En de toezichthouder, de Nederlandse bank, valt niets te verwijten. De Nederlandse bank kon denk ik niet eerder weten dat uh, deze fraude zich plaatsvond. Het vond ook plaats in, uh, onder andere in Japan. Uh, binnen de Rabobank uh, op internationale vestigingen. En de Nederlands bank heeft nu samen met het openbaar ministerie gezamenlijk opgetreden. Uh, en samen met de toezichthouders van Japan, het uh, Verenigd Koninkrijk en uh, de VS deze boete opgelegd. De manipulatie met de rentetarieven heeft klanten van de bank niet of nauwelijks geld gekost, zegt Dijsselbloem. Uh, niet, uh, dus sowieso is uh, de, zeg maar het uh, wederrechtelijk voordeel wat behaald is met deze fraude is, uh, waarschijnlijk zeer klein. Dat zal ook uit de onderzoeken nog wel nader komen. Uh, en dat is waarschijnlijk toegevallen aan individuele handelaren. Maar dat is niet de te schade ten koste gegaan van, van spaarders of rekeninghouders van de Rabobank. Al dus de minister van Financiën, Dijsselbloem, tegen Peter Blok. Ik praat verder met gert Dennekamp van de economieredactie. Gert-Jan, jij vroeg deze zaak al, al lang. Laten we even een aantal dingen bespreken die Dijsselbloem net ook zei. De bank heeft te laat ingegrepen. Ze, ze hadden dit veel eerder kunnen ondervangen, dit probleem. Nou ja, dat hadden ze misschien wel kunnen doen. Want als je kijkt naar de data... de eerste publicaties over dit probleem dateren al uit 2007. En deze praktijk heeft voortgeduurd tot ver in 2010. Niet alleen bij de Rabobank, bij heel veel grote internationale banken. En de handelaren die het deden, die voelden zich echt onaantastbaar. Ze schreven soms ook onderling wel van, oeps, ze moeten opletten we moeten niet te opzichtig te werk gaan maar ja, dan schreef een ander wel weer van ach, er zijn veel grotere boeven in de wereld uh, dan uh, wij. Dus ze wisten dat ze iets deden wat niet kon, maar ze wisten ook dat ze er eigenlijk niet op aangesproken werden door hun bazen. Sommige directe bazen deden mee en de top leek wel niet echt uh, geïnteresseerd. En dat is Rabobank en ook al die andere banken overigens die ook al boetes hebben gekregen, echt wel hard aangevreven dat ze eigenlijk uh, ja, dit hebben laten gebeuren. Want wat deed die medewerkers? Nou ja, het gaat over de Euribor en de Libor-rentes. Die wordt samengesteld uit de tarieven waartegen banken kunnen lenen. Dus heel veel banken die geven de tarieven door naar Londen. Die zeggen wij kunnen vandaag voor uh, dit percentage geld uit de markt halen. En dat leidde uiteindelijk tot een gemiddelde. En individuele handelaren die hadden soms baat bij een lager tarief of juist een hoger tarief. Want het ging allebei de kanten op. En die zeiden dan tegen het de persoon die daar bij de Rabobank ging van ja, geef vandaag een iets lager tarief. Nou, 0,01% op heel weinig geld, dat maakt natuurlijk niet zo gek veel uit... maar dit waren posities soms van 80, 90, 100 miljard euro of dollar... En uh, dus maakte een, een tiende procent maakte echt een groot verschil. Dat kon leiden tot winsten van 2, 3 miljoen per dag. En dat, daar ging het om. Dus die handelaar zei van doe me even een tarief... zodat het mij persoonlijk goed uitkomt. Ja, en mij persoonlijk. Want Dijsselbloem Bloem zei ook net... Hè, de, de, de klant heeft hier geen nadeel van gehad. Uh, als het al voordeel heeft opgeleverd... dan is dat bij individuele handelaren. En bij de bank. Maar het kan ook heel goed zijn... dat de handelaar aan de linkerkant van de gang... Uh, baat had bij een uh, lage tarief... terwijl een eindje verderop iemand zat... Die weer baat had bij een hoger tarief. En dus je dus juist weer daardoor. Op, op dat moment. Ja, ja want, en dat want zie je ook rente, wel in de Die rente, die Uribor... is zo belangrijk voor welke zaken? Nou ja, leningen, hypotheken, maar ook wat ingewikkeldere financiële producten, waar met name banken financiële instellingen in werken als swaps en derivaten. Um, dan gaat het om heel veel geld. En ja, elke kleine marginale verschuiving kan leiden tot enorme winsten. Want de officier van justitie, eerder deze uitzending, he, die, die met de zaken ook belast is, die zei misschien. Misschien heeft de Rabobank er netto uiteindelijk niet eens winst mee behaald. Dat is in ieder geval niet goed vast te stellen. Nee, dat is niet goed vast te stellen. En het interessante is, die, die toezichthouders waren er ook überhaupt niet in geïnteresseerd. Die zeggen gewoon, deze tarieven moeten eerlijk worden vastgesteld. Mogen niet gemanipuleerd worden voor het voordeel van de portemonnee van een individuele handelaar. De wereld moet erop kunnen vertrouwen. En de wereld vertrouwde er eigenlijk ook heel lang op. Omdat het een soort hoeksteen is van de financiële uh, uh, uh, samenleving, zeg maar. En uh, ja, daar werd dus mee gemanipuleerd. En dat wordt de medewerkers en dus ook de bank zwaar aangerekend. Ja, daar en krijgen ze die boete voor. En niet de Nederlandse bank, zo te horen, van Dijsselbloem. Nee, dat hoor ik hem net ook uh, uh, zeggen. Um, dat geldt natuurlijk voor alle uh, toezichthouders. Dat men eigenlijk heel laat uh, wakker is geworden dat dit probleem uh, speelde. Ik denk dat het heel lang... Ja, niet echt serieus is genomen en nu de laatste jaren wel. Want we zien nu echt forse boetes. En vandaag maakt ook de Deutsche Bank, die ook in dat panel zat, bekend... dat ze ook rekening houden met een hele forse boete. Ja, dat gaat de bank geld kosten. Natuurlijk gaat het ook ten koste van het imago. Eh, Karin Alberts die vroeg aan klanten van de bank in Ermelo... of het hun beeld op de bank verandert. Nou, Ik ben nog zo lang bij de Rabobank... en ik vind er kan altijd wel eens iets gebeuren, iets negatiefs. Het verandert mijn opinie niet. Ja, het wordt ook een zo opgeblazen allemaal dat ik denk van, nou ja, laat het toch maar even gaan. Maar het is wel echt een hele hoge boete. Ja, ja, ja. Het is loopt in de miljoenen, heb ik gewoon begrepen. Dus ja. Ik ga het toch niet op geld opzetten. Nee. Daar kan die boete niet van betaald worden, wou u maar zeggen. Nee, ik niet, hoor. Ik haal dat niet. Het uh, Verandert voor mij niks. Want het is uh, voor mij meer de mensen die hier voor je aan het werk zijn. Dan de Hoge Heer. <coughs> Sorry, dan de Hoge Heer. Het is mijn bank. gewoon, En daar ga ik uh, toch gewoon mee door. Mijn vader zelfs al. dus uh, Die was altijd voorzitter, noem maar op. Dus uh, ik heb nooit geen problemen gehad. En nou ineens dit. Uh, het zijn toch dingen in deze tijd, zeker in een tijd van crisis... dat je denkt, van, nou, komt het de klanten ook uh, niet in goede, denk ik. Dus daar zitten de klanten ook niet op te wachten. Want u bent bang ja. dat die boete op een of andere manier bij u terecht komt. Ja, ja, ik denk dat het toch op een of andere manier verwerkt moet worden. En uh, nou daar zit ik eigenlijk niets op te wachten. Dus maar wat moeten we dan hè? Want dan denk ik. Het is eigenlijk niet de ene bank dat we nu zeggen die de laatste jaren echt onkreukbaar was. Alleen de Rabobank dachten we. En dat is nu dus ook voorbij. Hè? Ja, wat deze mevrouw zegt, en, en Karin Alberts ook, krijgt jan Dennekamp... die 700 miljoen euro ruim, die zal betaald moeten worden. Um, gaan rekeninghouders daaraan mee betalen op een of andere manier? Nou, de, de Rabobank heeft een reserve al genomen... heeft geld opzij gezet om dit uh, te betalen. De bank maakt uh, uh, goede winst. Dus dit is geen financieel probleem voor de Rabobank. Die mevrouw valt het net heel goed samen. De Rabobank kwam de crisis door als soort onkreukbaar... Uh, wij hebben dit overleefd uh, bank... En nu uh, wordt het in één klap uh, teruggeworpen, uh, is betrokken geweest bij een van de grootste fraudes in de bankaire sector die we kennen. Waar forse boetes worden uitgedeeld en ik denk dat Moerland dat ook herkent uh, door zijn aftreden uh, uh, vandaag. En ik denk dat er nog vragen over blijven over de rol van Sipco Schat, de man die vandaag het woord voert. Want dat is de man die ook al die tijd verantwoordelijk was voor de Liber afdeling bij de Rabobank. Dankjewel Gert-Jan Dennekamp voor dit moment. En na zesde de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiële Markten hierover. Dan John Zoka de verkeersinformatie. Er staan 50 files, goed voor 185 kilometer. Pouder de files onder meer op de A4 richting Den Haag. Daar staat bij het ring van de 5 kilometer. En dat komt door een ongeluk. Daar zijn twee rijstoken dicht. A28 richting Utrecht. Daar staat tussen Afrit en Dolder... en klopt er weer 6 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels wel alle rijstoken weer open. En op de A50 Arnhem richting Zwolle is het wat drukker dan gebruikelijk. Daar staat tussen Afrit, Loenen en Apeldoorn... Noord 9 kilometer, verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half zeven. Het NOS Radio 1 Journal. De storm van gisteren zorgt voor een run op dakpannen in het noorden van het land. Jeroen de Jager is in Noord-Burgem bij een dakpannenspecialist. Uh, Jeroen, ja. waar het ja, een beetje, een beetje flauw woordspeling, misschien, maar waar het storm loopt. Letterlijk, ja, absoluut. Uh, storm, gisteren storm vandaag. Uh, uh, 400 mensen die hier gisteren ineens waren om uh, dakpannen te halen. Ik ga even meehelpen hier trouwens, hoor. Want dit zijn die oude kapotte dakpannen die moeten in de kruiwagen. Vandaag 600 klanten uh, gehad. Even kijken waar uh, Fokke remmelt. is. Dus, ho, oh, die was nog niet kapot. Waar ben je, Fokke? hier. achter. Ja, hier ben ik. Hier ga ik de... Uh, voorraad schuur in, maar buiten staan ook nog eens 300 soorten. So Zijn er 300 totaal hè, die jullie hier hebben? Ja, 300 soorten in totaal. Gekke huis vandaag. Ja, het is echt een gekke huis. Het loopt helemaal leeg. En jullie waren eigenlijk op vakantie? Ja, mijn vader en moeder waren op oh. vakantie. Oh, oh. Mijn vader en moeder waren op vakantie. Het was een beetje rustig. Ik dacht, ik red er zelf weer mee. Ja, je was alleen maar, thuis? ja. ja. Ik was alleen thuis. En, nou ja, het was wel druk, maar niet zoals eerst. En hoeveel man zijn er vandaag aan het werk? Uh, zeven volgens mij, toch? Ja. ja, zeven. En het gaat maar door. Uh, gisteren 400 man uh, vandaag. Ben je al het uit, uitverkocht, zou ik maar zeggen? In de zin van, zijn sommige soorten niet meer leverbaar? Ja, ja, bepaalde soorten zijn niet meer leverbaar, maar we zijn druk bezig om ze weer binnen te krijgen. Dus. Oké, okay. en, en lukt dat een beetje? Nou ja... Het is, uh, het is wel trekker natuurlijk aan de handelaren. En als je laten we weer even naar buiten lopen. Als je nou kijkt uh, naar de schade die mensen hebben... Hè, om even een soort van beeld te krijgen van uh, uh, hoe hoog die schade oploopt... Uh, als, als, je, als je dakpannen eraf geblazen worden. Ik sprak net een man die had 400 dakpannen nodig. Wat, wat ben je dan kwijt? Ja, 400 dakpannen. Dat is uh, 400 dakpannen a 70 cent. Plus? Dus, plus dus nog uh, uh, nokpannen. Die zijn extra duur. Nakpannen die zitten bij de, bij de 10 euro, waren die volgens mij. En uh, ja, dat, dat houdt nooit meer op. Dat houdt nooit meer op. Nee. We lopen even hier naartoe. Meneer, u komt hier voor een dakpan. U heeft een dakpan in uw hand. Ja. Hoeveel heeft u er nodig? 30. 30 stuks. Ja, dat... Hoe ziet het eruit, Thijs? Nou, de rest ging wel goed. Alleen het dak is een chaos. Maar voor de rest... Het dak is een chaos? Nou, ja, een kleine chaos. 30 pannen, hè. Dus... Ja, en als je hier rondrijdt in, in Friesland, het ja. heeft hier huis gehouden, hè? Ja, de buren hebben de, zijn er veel meer kwijt. Dus, uh, Nog veel ja. meer? Ja. Ja. ja. Want het ja. lijkt wel alsof er hier duizenden bomen om zijn gegaan. Ja, alles opgesteld. Los geteilt? van, oh, van ja. alle ja. daken die... Ja, je, ja. Ja. je ziet op elke, in elke straat hier wel een boom plat liggen bijna. Ja, dat ja, is ongelooflijk. Ja. Ja. Zeg, en hoe gaat het hier nu verder, fokken? Ja, nou ja, hartstikke best... We verwachten morgen weer een drukke dag. En Waarschijnlijk wel, hè? Ja. En jullie draaien ondertussen dus een omzet hier die je normaal in een half jaar draait? Ja, ja een jaar. In jaren. is echt, echt bizar. Echt bizar. We okay. hebben gisteren 400 klanten, ja. vandaag ongeveer 600. 600. Ik weet het niet precies, maar je doet een schatting. Ja. Succes in ieder geval. Ja, het komt goed. Okay, Hartstikke dan. bedankt. Hi. Hoi. De dakbanden specialist in noord -Burgen. PVV-kamerlid Louis Bontes is vanochtend uit de fractie gezet. Na een beraad van nog geen half uur was zijn politieke lot bezegeld. Unaniem werd hij weggestemd, dat vertelde Wilders na afloop. Ja, weet u, kritiek is goed. Kritiek moet je kunnen uiten. Ik kan tegen kritiek. De fractie kan tegen kritiek. Maar dat moet je doen op het geschikte moment, namelijk in de fractievergadering. Op het moment dat je collega's voor halve lakeien uitmaakt... mij voor een dictator uitmaakt, doet alsof je zaken in de fractie niet kan besproken... terwijl je ze dan nooit besproken hebt, ja, op dat moment schaadt je het vertrouwen. En ik vind het terecht, hoe pijnlijk dan ook... dat we vandaag als fractie afscheid hebben moeten nemen van de heer Bontes. Meneer Bontes, u bent eruit gezet. Wat vindt u ervan? Ja, ik begrijp het niet goed. Ik begrijp het niet goed. Is dit een oplossing? Je hebt een kritisch persoon binnen je fractie. Dat klopt, dat ben ik. Uh, maar los je je problemen op als je kritisch persoon eruit gooit, Is dan het probleem opgelost? Word je daar sterker van? En daar had ik hem wel iets anders in geschat. Al dus een teleurgestelde bontes. Tot vanochtend had hij nog hoop dat hij in de fractie kon blijven. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Goedemiddag Michiel. Goedemiddag. Ja, hij begrijpt het niet goed. En hij kende Wilders dus ken ik toch niet zo goed als hij dacht. Nee, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. En uh, het, het, het vreemde is dat het ons ook allemaal verraste. Um, want ja, hij gold toch als een vertrouweling in de fractie. Hij zat ook niet voor niks in het fractiebestuur. Was daar penningmeester. Hij heeft nog een tijdje de voorzittershamer in de fractie gehad. Ten tijde van de katshuisonderhandelingen. Ja, en nu... Ineens uh, niemand zag het aankomen, ja. En wat blijkt: uh, het, het, het wantrouwen is eigenlijk in het afgelopen jaar tussen die twee uh, meer en meer gegroeid um, na de verkiezingsnederlaag. Vorig jaar is Bond dus gaan nadenken over de toekomst van de partij, hoe moet het nu verder? En ja, is toen naar eigen zeggen tot bezinning gekomen, en uh, ja, is. Uh, de discussie gaan openen over de toekomst van de partij. Wat hem betreft een ledenpartij, uh, waarbij de subsidies zijn... waarbij een uh, partijstructuur wordt opgebouwd. Ja, dit soort verhalen komen natuurlijk bekend voor. Hero Brinkman ja. heeft die discussie geopend... Ja, uh, hij komt dus tot dezelfde conclusie. Alhoewel, hij zegt, later dus dan Brinkman. En ook op een andere manier heeft dat intern heus wel degelijk aangezwengeld. Uh, maar ja, is gaandeweg tot de conclusie gekomen... dat Wilders hem daar helemaal niet serieus innoom, uh, in nam. En Bont is dus steeds meer in een geïsoleerde positie terechtgekomen. En je zou kunnen zeggen dat die bom vandaag is gebarsten. En de bal kwam in ieder geval in het openbaar aan het rollen... Uh, toen hij uit het fractiebestuur vertrok. Omdat hij de besteding van fractiegeld niet langer voor zijn rekening wilde nemen. Was nee. dat uiteindelijk de druppel dan voor hem? Ja, dat, dat blijkt wel uit het, uit het hele relaas van, van Bontes. Omdat hierin zie je ook weer diezelfde dingen terug. Hij voelt zich niet serieus genomen. Waarom niet? Want hij waarschuwde voor die besteding van die fractiegelden. Die gelden, het PVV heeft eigenlijk alleen maar geld van, nou ja, uh, donaties. Nou, dat is een heel schimmig gebied. Daar weet niemand precies wat van. Ook hij niet, alleen Geert Wilders. En dan heb je die fractiegelden die dus betaald worden uh, door de Tweede Kamer. En daar gaat dus het presidium van de Tweede Kamer over. Dat geld mag alleen gebruikt worden ten bate van de fractie. Ja, en Bonte zegt, ja, ik heb al eerder zoiets aan mijn fiets hebben hangen uh, in 2010. Uh, heeft de fractie uh, uh, verkiezingsbijeenkomsten van de gemeenteraadsverkiezingen... in Den Haag en Almere betaald, 41.000 euro. Dat mocht ook niet van het presidium van de Kamer. En in 2012 is een regeling getroffen om dat geld weer terug te sluizen. Dus in mindering gebracht, 41.000 euro. Ten onrechte dus gedeclareerd, zou je kunnen zeggen. En volgens Bontes dreigde nu hetzelfde te ontstaan... Uh, met de bijeenkomst op, uh, op het Malieveld onder meer. Hij wilde dat gewoon niet meer voor zijn rekening nemen, voelde zich daar ook niet in gehoord. Ja, en dan klopt het, komt dat met een klap naar buiten. ja En dat is exemplarisch, zou je kunnen zeggen... voor de hele gang van zaken binnen de fractie. Ja, want, want je noemde net al Brinkman... maar uh, eerder natuurlijk ook al De Mos, Hernandez, Kortenoeven... Ja. Eh, eerder later. Uh, de, de rode lijn? Ja, nou, de rode lijn is... is... Nou ja, eerst maar is het verschil, ze zijn natuurlijk allemaal op een andere manier eh, eruit gegaan. Hè. Dus Hernandez en Kortenhoeven ronduit rankuneus. Maar als je onder de streep gaat kijken, blijft toch de teleurstelling over. Ook nu weer. En je hoorde het Bontes dus net zeggen, ik had Wilders daar anders in ingeschat. De teleurstelling overheerst. Mensen hadden toch het gevoel zelf mee te kunnen bepalen, mee te mogen praten. Of in ieder geval serieus genomen te worden in de politieke koers van de PVV en in het geval van Bontes zelfs over de hele praktische invulling... van allerlei uitgaven, zelfs daarin niet serieus genomen te worden. Ja, dat is die rode lijn. En dan krijg je dus um, ja, op verschillende manieren afhakers... Um, die door teleurstelling gedreven op een verschillende manier... dus weggaan bij de PVV. Bontes um, heeft dan zelf niet die keuze gemaakt, uh, maar... Zijn hele opstelling, uh, door te gaan naar het door Wilders zo gehate programma Pauw en Witteman. weet je natuurlijk welk lot je te wachten staat. Goed, dankjewel. Michiel Breedveld was dat. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Vannacht gaat in Amerika de NBA van start. de basketbalcompetitie. En Miami Heat hoopt dan voor de derde keer op rij kampioen te worden. Maar dan moet het nog wel wat beter gaan dan in de voorbereiding, zegt sterspeler LeBron James. We're not as good as we want to be. We willen beter worden, elk en hopelijk maand. Hoop dat mensen blijven blijven, ook mijzelf. Dat is alles wat we kunnen vragen. Uh, ja, hopelijk blijft iedereen gezond en fit. Ik praat verder met Mark Smeet. Goedemiddag, Mark. Hoi. Het liep dus niet zo lekker in die voorbereiding met Miami Heat? Oh, dat valt allemaal wel mee. Dit is, dit um, het is spel. Het gaat er vast om uh, volgend jaar, mei, juni. Dan moet je goed spelen. En uh, wat uh, LeBron James hier zegt... Dat is voor de etalage. Mm, want, want dit is natuurlijk de competitie hè, waar, waar ze allemaal van dromen. Wat verwacht jij dat dit voor seizoen gaat worden? Dat is moeilijk te zeggen. Um, kijk, Miami heeft natuurlijk een goede ploeg. Die hebben twee jaar hebben ze dat, dat hele spelletje kunnen winnen. Dat hebben ze op het nippertje kunnen doen uh, afgelopen seizoen... door Van San Antonio te winnen. Um, de meeste spelers daar zijn nog wel goed, hebben hun conditie gehandhaafd, uh, spelen goed. Dus zij gaan op voor in ieder geval een toppositie. Er is een andere goede club aan het oosten, in het oosten die uh, Chicago Bulls heette. Vroeger was dat de club van Michael Jordan. Maar die lijkt nu ook in orde te zijn. En aan de andere kant van Amerika hebben ze de uh, ploeg uit Oklahoma die goed is. Dat zijn zo'n beetje de topploegen, maar ja, koffiedik kijken ben ik nooit goed in geweest. Je moet eerst maar eens een paar weken uh, competitie gaan bekijken. En dan weet je ongeveer hoe het zit bij deze dure jongens. Ja, nu komt er elk jaar een nieuw talent bij, nieuwe dure jongens. Uh, van wie wordt er veel verwacht komend jaar? Ik denk van de terugkomende uh, speler Rose. Uh, die speelt bij Chicago. Die jongen is uh, een dik jaar geblesseerd geweest. Maar dat zou wel eens de grote verrassing kunnen worden. Hij is niet zo groot. Hij is lenig. Hij is slim... Uh, en hij kan zijn ploeg op sleeptouw nemen en ik verwacht uh, dat dat hij de man gaat worden. Um, naast natuurlijk LeBron James, um, waar de hele wereld naar gaat kijken, en wiens T-shirtjes van Rekjavik tot Auckland gedragen zullen worden. En we krijgen allemaal een Rose Mania, denk ik. En we zullen uh, met stemverheffing over hem gaan spreken, ik tenminste. <lacht> en uh, ja, zelfkennis is een deugd. En zo'n zo zo man heeft die sport ook wel weer nodig, want um, er zitten wat, uh, wat kerels die afscheid gaan nemen die lopen in de jaren en dan komt zo'n uh, zo'n roast komt er ineens bij Derek Rose zo heet hij dat is een goede speler dat, en, en, en hij heeft ook nog brains en dat, dat helpt ook nog wel eens. Ja, want want wie afscheid neemt, dat is toch uh, Ellen Iverson die weggaat. Ja, die, die, ja maar die, die is al een tijdje is die uh, um, zeg maar op non actief. Niemand wil je met die man spelen. Dat is sociaal gezien is dat een hopeloos geval. Uh, ik, ik heb net een groot stuk zitten schrijven over hem. En ik kwam na zoekwerk kwam ik uit op. En ja, het klinkt een beetje, het klinkt bijna als, als, als porno. Maar hij heeft in 17 jaar 150 miljoen dollar doorgedraaid. En hij is alles kwijt. Hij, is alle, hij heeft alles uitgegeven. 150 miljoen mevrouw in 17 jaar. <laughs> Zo, aan auto's, huizen, vrouwen. Ik heb geen idee, ik was er niet bij. Uh, maar als je zoiets hoort, leest, dan begrijp je ook dat de Amerikaanse sport door ons wel natuurlijk altijd gezegd wordt... dat het daar zo fantastisch is. Maar er zit ook een heleboel fout, hoor. Ja, goed. Als een berooid man zal die officieel afscheid nemen. Ik ja. wens je een mooie seizoen toe, Mart. Dank je wel. Dag. Hoi. Schade? Welke schade?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 Minister Dijsselbloem noemt de boete van 774 miljoen euro... voor de Rabobank terecht om wat hij noemt schaamteloze fraude. De Rabobank kreeg de boete van verschillende toezichthouders... voor het manipuleren van belangrijke rentetarieven. Dertig medewerkers waren volgens het onderzoek betrokken... bij ontoelaatbaar gedrag. Volgens Dijsselbloem schaadt de affaire opnieuw het vertrouwen... in de financiële sector. Bestuursvoorzitter Moerland is vanwege de affaire per direct opgestapt.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 En reisorganisatie Isropa heeft uitstel van betaling aangevraagd. Isropa was specialist in reizen naar het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Cyprus en Turkije. Door de schuldencrisis en de onrust in een aantal landen liep het aantal boekingen sterk terug. En ook had Isropa nog een schadepost door het faillissement van OAT. En tot zover het nieuws. Het weer krijgt u van Gerrit Hiemstra. Er is een afwisseling van opklaringen en buien. En op dit moment neemt de buigheid flink toe, vooral in het westen van het land. Ik denk dat het verkeer daar ook best wel last van heeft. Het zijn felle buien met onweer en plaatselijk ook hagel. En ook vanavond moet u daar rekening mee houden. Die buien trekken langzaam maar zeker wat verder het land op. Vannacht neemt in het binnenland dan de buigheid weer af. Aan zee blijft een enkele bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of zes. Dicht bij zee wordt het zeven tot negen graden. En landinwaarts neemt de wind af naar zwak tot matig, windkracht 2 tot 3. Morgen is het in het grootste deel van het land een droge dag... maar in het noorden en noordwesten blijft toch een enkele verspreide bui mogelijk. Verder zijn er stapelwolken afgewisseld met opklaringen. En de temperatuur komt uit op een graad of 13. Dat is gelijk aan de gemiddelde waarde voor deze tijd van het jaar. De wind waait morgen uit het zuidwesten, is boven land matig, windkracht 3 tot 4. Aan zee en op het ijzermeer is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Na morgen neemt de kans op regen weer toe... Donderdag passeert een zwak front, dat levert vooral in de middag regen op. Het wordt dan 12 graden. Na donderdag ook af en toe regen, maar ook droge perioden. En de temperatuur die blijft op zo'n 13 graden. Verkeersinformatie, John Sehoka. Het onstuimig weer zocht toch voor een drukkere avondspits. Er staat in totaal 285 kilometer file. De meeste daarvan staan rond Utrecht en Rotterdam. Een paar opvallende files tot op de A4 richting Den Haag... staat na een ongeluk tussen Schiphol en het ringwad Aquaduct 8 kilometer... er zijn twee rijstoken dicht. En de N70, N270, n de weg Venray richting Helmond, is afgesloten. Bij Helmond door een ongeluk. Er staat inmiddels 3 kilometer file. Al het verkeer wordt er omgeleid over de N200. 79. In de regio Rotterdam is het vrij druk op de A4 richting Hoogvliet. 6 kilometer tussen de knooppunt en, Keterplein en Benelux. Dat komt door veel vertraging op de A15 richting Europoort. Daar staat tussen Pernis en Spijkerissen ook 6 kilometer. Daar gaan de facturen. En daar de urenregistratie. Zet ook uw bedrijf in de cloud en uw documenten zijn altijd binnen handbereik. Het kan met Exact Online.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 Geniet alleen dit jaar nog van een upgrade en van 20% bijtelling tot 2019 op de BMW 1.14i en 1.16i. Kijk op bmw.nl. Deze week bij Plus, twee pakken plus Fairtrade koffie voor maar 5,99 euro. U lease de BMW 1.14i Upgrade Edition al vanaf 499 euro per maand voor 24 maanden via BMW Financial Services. 8 minuten over half zes is het. U luistert naar het Radio 1-journaal. Bij een brand in een windmolen in Zuid-Holland is iemand om het leven gekomen. Paul Sanders, onze verslaggever, is daar. Paul, uh, in, in Oldgensplaat, hè, in Zuid-Holland ben jij. Uh, wat is daar gebeurd? Nou, wat er precies is gebeurd, dat is natuurlijk allemaal nog onderwerp van onderzoek. Wat in ieder geval is gebeurd, is dat er boven in de machinekamer... dat is zeg maar het dikke gedeelte achter de wieken van zo'n hele grote windmolen... dat daar op de een of andere manier brand is ontstaan... Brand ontstaan terwijl daar vier mensen aan het werk waren. Vier monteurs van Vestas. Die waren bezig met onderhoudswerkzaamheden, denk ik. En uh, ja, helaas uh, is het zo dat. Uh, of gelukkig is het zo dat twee mensen op tijd naar beneden konden gaan. Dat twee andere mensen, ja, eigenlijk min of meer uh, opgesloten zaten in die machinekamer. En één van die mensen is helaas doodgevonden onder aan, uh, aan de voet van de witmolen. En naar de andere collega wordt nog gezocht, die is nog vermist. En is duidelijk hoe, hoe die brand heeft, heeft kunnen on, ontstaan? Of is daar dat ook nog onderwerp van onderzoek? Ja, dat is absoluut nog onderwerp van onderzoek. Het is heel moeilijk om uh, natuurlijk vast te stellen wat er nou precies is gebeurd. Omdat die plek waar het allemaal gebeurd is op een hele moeilijke bereikbare, een hele moeilijke bereikbare plek is. Het is zo'n 80 meter boven de grond. En ik kijk nu ook naar die windmolen, en je ziet dat het hele achterste gedeelte is uh, volledig geblakerd. Je ziet nog wat vlammetjes branden. De wieken zijn ook helemaal zwart. Ik ben op het ogenblik even in de auto gaan zitten, omdat hier een ontzettend noodweer is uitgebarsten boven Oortgensplaat. Die plek is heel moeilijk bereikbaar. De brandweer kan er dus ook niet bij. Het blussen, dat heeft ook geen nut, want de brandweer komt niet zo hoog met de waterstralen. Dus ik denk dat de brandweer het nu ja, uitlaat branden, gecontroleerd uitlaat branden. En dat men dan pas, als het mogelijk is vanwege de veiligheid, dan pas de toren in kan, dan pas de windmolen in kan, om precies te onderzoeken wat er nu gebeurd is. Ja, zeker in ieder geval dat dat er één door de deur valt... en dat er nog naar een tweede man gezocht wordt. Paul Sanders was dat. Over de concrete gevallen... wil de huisarts uit Tuitjehoorn... en de niet-arts Heringa... die zijn 99-jarige moeder hielp sterven... daar wil minister Schippers niks over zeggen. Maar vanochtend in het NOS Radio 1 journaal trok de minister de discussie wel breder. Ze wierp namelijk de vraag op of de huidige euthanasieregels nog wel van deze tijd zijn. In zijn algemeenheid kun je je afvragen of de euthanasieregels die wij hebben, of die voldoende duurzaam en toekomstbestendig en, en in de praktijk werkzaam zijn. Nou, ik denk dat die regels dat vooralsnog nog wel zijn. Maar ik vind het ook verstandig. Ik zie ook de samenleving. Ik, het zelfbeschikkingsrecht is een belangrijk recht. Dus als je zegt, nou laten we eens een commissie kijken. Wat is er nu allemaal vastgelegd en wat zou de samenleving verder uh, willen? Dan nou, lijkt mij dat een heel verstandige uh, stap om te zetten. Een commissie van wijzen die daarnaar moet kijken. Daarmee steunt Schippers een plan van de VVD-fractie. Verslaggever Marcel Breel in Den Haag. Maar zo, hulp bij zelfdodingen, dat is natuurlijk politiek altijd een gevoelig onderwerp, zeker, zeker voor de christelijke partijen. Hoe zou je die, die reactie samenvatten van de partijen? Ja, ChristenUnie en de SRP vinden dit absoluut niet leuk, ook al roept is op dit moment niet op om de regels te gaan versoepelen. Vanuit de klein christelijke hoek heerst de vrees dat dit het begin kan zijn van aanpassingen van de huidige euthanasiewet. Dat is een wet die bepaalt dat een arts alleen mag helpen bij het beëindigen van een leven, als er een aantal criteria eh, als daar aan voldaan gaat worden waaronder dat ook een andere onafhankelijke arts heeft geoordeeld... dat uit de nazi gerechtvaardigd is. Een wet die de ChristenUnie en de SGP ondanks die voorwaarden... eigenlijk al veel te ver vinden gaan. Dus als in hun ogen de eerste stap naar een eventuele versoepeling wordt gezet... Ja, dan reageren ze natuurlijk meteen. Straks hoor je ChristenUnie-Kamerlid Carla Dick-Fabe... maar eerst SGP-leider Kees van der Staaij. Waar ik bezorgd over ben, is dat het uh, nadenken over het, het verruimen van regels weer leidt. Ook dat het een vrijbrief is voor het negeren van de regels die we hebben. En hoe je ook over de regels denkt, wij vinden ze eigenlijk al te ruim gesteld. Het moet geen vrijbrief zijn voor illegale praktijken. De ChristenUnie uh, is niet te spreken uh, over zo'n uh, commissie, zo'n uh, onderzoekscommissie. De minister heeft dat omarmd en de minister die creëert ja, daarmee ontzettend veel mist en onduidelijkheid uh, rondom het maatschappelijk zeer gevoelig thema. En wat mij betreft zou de minister haar uitspraken moeten uh, terugnemen. En het zou haar sieren uh, als ze dat doet. Ik ga dat ook vanavond vragen in het uh, debat. Het debat waar uh, deze ChristenUnie Kamer -lid het over heeft, is niet een speciaal debat over dit onderwerp. Maar dat gaat uh, over de begroting van volksgezondheid die deze week in de Kamer wordt besproken. Ja, en deze twee uh, kleine partijen hebben natuurlijk sinds kort een interessante machtspositie. Want een paar ja. weken geleden hebben ze het begrotingsakkoord gesloten met onder, onder meer de VVD. ...of heeft het voorstel om zo'n commissie in te voeren, denk je, invloed... op de relatie tussen de partijen? Ja, toch wel. Vooral de ChristenUnie neemt het nogal hoog op. Ze hebben al gezegd dat dit de samenwerking niet makkelijker maakt. Dat dit de nieuwe vriendschap dus onder druk zet. Al betekent dat ook weer niet dat de partijen nu opeens... de handtekening onder het akkoord weg gaan halen. Want over dit soort medisch-ethische onderwerpen... zijn geen afspraken naar buiten gekomen een paar weken geleden. Maar wat je wel heel duidelijk ziet is dat er op sociaal-economisch vlak... dus als als het over geld gaat, best samenvalt te werken... tussen de liberalen, VVD en ook D66 overigens... en de behoudend christenen. Maar als het over principiële vraagstukken gaat... Ja, dan blijven ze heel ver uit elkaar liggen. Overigens is het nog niet uh, duidelijk of en zo ja, wanneer het onderzoek er daadwerkelijk van gaat komen... en hoe het er uh, ook uit gaat zien, dat is nog niet duidelijk. In ieder geval, buiten een maatschappelijke discussie... van de afgelopen weken... is er vandaag ook een politieke discussie bijgekomen. Maar zo bril was dat... Dit is tot half zeven het NOS Radio 1 Journaal. Nederlandse musea hebben nog steeds 139 kunstwerken in bezit... met een vermoedelijk omstreden herkomst. Ze zijn voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog van Joodse mensen geroofd... of ze zijn door Joodse vluchtelingen verloren of gedwongen verkocht. De Nederlandse Museumvereniging heeft jarenlang onderzoek gedaan naar de werken... en 19 uh, daarvan zijn in bezit van het Haagse Gemeentemuseum. Matthijs van der Wiel ging samen met de directeur Benno Tempel... het depot van het museum in. Stap naar beneden een sleutel. De sleutel. Gewoon één sleutel. Nee, het zijn er vele. Stevige sleutels. En dan een goederenlift naar beneden. Een hele hoge stalen deur. Ja. En dan kom je naar ruimte met die rekken die helemaal vol hangen. Ja. Met alle schatten van het museum die nu niet te zien zijn. Eén van die rekken als je ze opentrekt. Dan komt er een manshoog schilderij. Vrouwshoog moet ik zeggen. Vrouwshoog inderdaad, in dit geval. Van een vrouw met een oranje sjaal tevoorschijn, heel donker. Breitner. En dat is een schilderij dat uh, sinds 1980 hier in het gemeentemuseum zit. Een belangrijk werk. Ja, dat is een belangrijk werk. Een van die 19 op de lijst, op uw lijst. Waarom is dit nou omstreden? Nou, dit is een uh, werk dat uh, uit de goudstikker komt. Ja. Dat is een en... Joodse kunsthandelaar met een enorme collectie... die eigenlijk door de nazi's is geroofd. En dit werk is op een veiling geweest in 1940. En daar heeft een van zijn oud-medewerkers die heeft dit werk aangekocht. Had het dan eigenlijk hier dus niet moeten hangen? Is het eigenlijk roofkunst? Nou, ik denk het niet. Ik denk ook... Maar het staat wel op die lijst. Ja, die, die lijst is gepubliceerd om aan te geven... alle stukken die in die, je zou kunnen zeggen, besmette periode... vanuit een Joodse collectie in de meeste gevallen toch van de hand is gedaan. Nu hangt het hier aan zo'n rek in die kelder. Is het omdat er twijfel is bij de herkomst? Omdat het een problematisch doek is, zoals de museumvereniging het noemt? Nee, de reden dat het hier nu hangt is eigenlijk heel eenvoudig. Het Moudershuis is de gast. Er is even geen plek voor. Dit is een fantastische Breitner, maar ik zie toch liever de Vermeer boven hangen. Dat is eigenlijk de eigenlijke reden. Vreest u het moment dat de erfgenamen van Goudsticker in dit geval u een brief gaan sturen dat ze het claimen, dat u het kwijt gaat raken? Nou, dat, dat moment vrees ik niet. Ik denk zelf dat ik het uh, zou toejuichen als dat gebeurt. Maar u bent het dan wel kwijt. Maar dan ben ik het kwijt. En dat is jammer. Dat is ook jammer voor de Nederlandse uh, openbaar kunstbezit. Want het publiek kan hiervan genieten. Maar ik denk dat dat wel het minste is wat we kunnen doen. Dit die grote Breitner aan de overkant hangt... Jan Sluiters, Een uh, ongelooflijk mooi portret. Ook omstreden? Ook omstreden. Er zijn er nog tekeningen van Thorop. heeft u, zes stuks. Ja. Aardewerk. Aardewerk. Allemaal hetzelfde verhaal? Min of meer. Dit is een schenking geweest waar we het net over hadden uit 1980, dus veel, vele decennia na de oorlog. Maar er zijn ook stukken gekocht door ons op de veilingen in 1940. En die veilingen waren altijd verdacht? Nou, die waren toen niet verdacht, maar we hebben eigenlijk met terugwerkende kracht gezegd, als internationale museumwereld, uh, je zou moeten vanuitgaan vandaag de dag terugkijkend dat wat er op de veilingen destijds is geweest... dat je daar nooit met 100% zekerheid kan zeggen dat het vrijwillig is ingebracht. Waarom, zou een museum, waarom heeft een museum hier vrijwillig aan meegewerkt? Je gaat in je eigen collectie kijken om te kijken wat er misschien uit verdwijnt. Ik vind het heel belangrijk dat het verleden uh, recht gedaan wordt, zoveel mogelijk. Moet hij weer dicht? Ja. Gaat geruisloos, hè? Ja, nee, het is uh, zoveel zo mogelijk trillingsvrij en... Uh, Geclimatiseerd. Dus het, zelfs als die stukken straks teruggaan, uh, wat je er dan in ieder geval van kan zeggen, is dat het al die decennia goed bewaard is gebleven. Ongelooflijk goed bewaard is gebleven. nou Tempel, hoorde u van het Haagse gemeentemuseum. Hoe is het op de weg, aan. Nou, Het is niet best het onstuimige weerzocht. Toch een vrij drukke apelspits. Er staat uh, in totaal 305 kilometer file. Bijna alle dagelijkse files in de Randstad... zijn een stuk langer dan gebruikelijk. Onder meer op de A4 naar Den Haag. Daar staat dus Schiphol en nieuw 10 kilometer naar een ongeluk. Bij nieuw zijn twee rijstolken dicht. Ook erg druk op de A4... Vlaarding richting Hoogvliet. het Benelux 6 kilometer. Dat komt er een lange file op de A15... richting Europort door werkzaamheden en een ongeluk. Daar staat tussen per Pernis en Spijkenissen 7 kilometer. De linkerreis is ook dicht. En in Brabant is ze ook dicht de N270. De weg Deurne richting Helmond. Daar is de weg dicht bij Helmond door een ongeluk. Er staat inmiddels een file van 3 kilometer. Het is 12 minuten voor 6. Snow Patrol, just say yes.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 Take my heart Please take my heart Please take my heart Just say yeah Politiek op Twitter. Politiek op Twitter. De tweet van vandaag komt van Ardond Merkies van de SP. Als kabinet wil dat men na half jaar elke baan moet aannemen... dan moet dat ook voor politici gelden. Vanmiddag komt mijn motie in stemming. Goedemiddag, meneer Merkies. Goedemiddag. Heeft u steun gekregen voor die motie? Nee, helaas niet. Nee. Er waren heel veel partijen die tegenstemden. En, en was er ook een partij die voorstemde, behalve uw eigen partij? Volgens mij heb ik twee andere partijen gezien. In ieder geval GroenLinks, weet ik. En, en, en dat is teleurstellend, neem ik aan, voor u. Ja, want we hebben het in het debat daarover gehad. Uh, D66 zei nog, uh, wij vinden het een goed voorstel. SGP, die zei zelfs, uh, de heer Dijkgaaf. Die zei zelfs, van, uh, ik ga wel de post uh, rondbrengen. Uh, ja, als je erover praat, dan is men het ermee eens. Maar als je het werkelijk voorstelt, dan stemt men tegen. Toen dachten ze misschien aan zichzelf inderdaad post rondbrengend. Of waarom denkt u dat ze, dat ze uiteindelijk niet hiermee akkoord gaan? Nou ja, je ziet vaak dat men toch voor zichzelf andere regels maakt dan voor anderen. Daar zit mijn hele probleem in. Als je zo'n maatregel treft en het treft jezelf niet... dan kun je dat natuurlijk heel makkelijk doen. En dit is een maatregel die best fors is. Wat je zegt na zes maanden moet je alles onder je niveau aannemen. En dan geldt dat niet voor kamerleden zelf. Nee, en u, u vindt dat dat wel moet. Kent u voorbeelden van kamerleden die een baan geweigerd hebben... omdat het onder hun niveau was? Um, nee, dat zou ik niet weten. Maar het, ja goed, het, het gaat om het principe dat wij uh, gewoon zeggen... maatregelen die we anderen opleggen, moeten we ook onszelf uh, opleggen. Ja, want er zijn denk ik wel kamerleden langer werkloos dan een half jaar. Hè? Je, je hoort wel uh, verhalen over dat het moeilijk is om aan werk te komen. Ja, dat verhaal hoor ik vaak, maar uh, dat geldt ook voor heel veel andere uh, zaken. Ik bedoel, als Kamerlid uh, heb je, als het goed is, toch best wel wat in je mars. Je bent niet voor niets op die plek gekomen. En dus ik denk niet dat je als Kamerlid extra benadeeld bent boven anderen. Ook niet omdat je de publieke zaak dient en daar uh, af en toe ook hinder van ondervindt, zoals ook wel uh, wordt aangevoerd? Nou, ik zie om mij heen niet dat uh, mensen uh, heel veel moeite hebben. Je ziet wel degelijk dat Kamerleden ergens anders aan de slag komen. En ik zal niet zeggen dat het makkelijk is, maar dat is het voor anderen ook niet. Nee, vindt u dat dit alleen voor Kamerleden moet gelden of ook voor ministers en bijvoorbeeld Europarlementariërs? Waarbij ik ook even aan uw eigen zus denk van de PVDA. Ja, ja voor, ik heb het heel algemeen gesteld. Ik heb gezegd voor politici. Dus voor politici uh, dienen dan dezelfde normen te gelden. Ja, uw, uw motie dus is ja, niet aangenomen. We, laat u het er nu bij zitten? Nee, ja, uiteraard niet. Wij hebben um, eerder al voorgesteld om het wat breder te trekken. Om gewoon te zeggen: eigenlijk moeten we gewoon van die wachtgeldregelingen af. En gewoon zeggen van wij krijgen ook WW. Uh, dat bleek uh, technisch moeilijk te zijn. Dus wat uh, mijn collega Ronald van Raak heeft gedaan, is een wetsvoorstel uh, voorstellen waar je eigenlijk vergelijkbare maatregelen hebt. Dus eigenlijk dat de wachtgeldregeling vergelijkbaar wordt met de WW. Want er gelden natuurlijk ook nog andere zaken... zoals bijvoorbeeld de duur van de wachtgeldregeling. Ja, dus dat is opnieuw een voorstel dat uh, dat gaat komen. Nou, hij heeft dat nog aangehouden... omdat hij zag dat er op dat moment onvoldoende steun was. Maar goed, we blijven strijden voor die steun. Arnold Merkies van de SP, dank voor je toelichting. Graag gedaan. Goedemiddag. Het NOS Radio 1 Media Overzicht. Martijn Nijhuis. Ja, bij Omroep Brabant gaat het natuurlijk over de omsingeling van het Van der Valk Hotel in Vught. Een grote politiemacht zocht daar lange tijd naar een waarschijnlijk gewapende man. De omgeving van het hotel werd afgezet en de gasten mochten niet meer naar buiten. Ik wilde naar buiten om een uh, shackie te roken. Maar ik mocht niet naar buiten. Toen zei ik, zo ook niet. Nou, daar doen we even geen mededeling over. Maar uh, er is iets aan de hand. Ik krijg zo uh, nieuws te horen. Maar wij zaten daar en wij uh, werden eigenlijk helemaal niet geïnformeerd. Dus het was wel heel spannend. En we zagen steeds weer ja, agenten voorbij komen. En toen iemand met kogelvrij vest en met machinegeweren. Toen dachten we van nou, volgens mij is dat serieus. Ja, uiteindelijk moesten de gasten het hotel uit. En dat vonden ze trouwens niet erg. U heeft gerend. Ik heb, ja, wat denk je? Ik was als eerste bij die deur. <laughs> ja. Waar ben je dan geschrokken van? Uh, van de commotie. Een beetje de hysterie die er dan ontstaat. Nou, de man werd dus niet gevonden, ook niet in het hotel zelf. Hij wordt trouwens verdacht van betrokkenheid bij een schietpartij eerder in uh, Hees, in Noord-Brabant. Ja. NRC Handelsblad brengt een uitgebreid verhaal over het half miljoen subsidie... die de fractie van de SP een paar jaar geleden onterecht zou hebben gekregen. Dit geld was voor ondersteuning van de fractie... maar werd gebruikt voor de verkiezingscampagne. Straks daarover eh, SP-leider Roemer bij ons. Op Twitter wordt veel gescholden inmiddels. SP'ers zouden profiteurs zijn. Anderen zeggen dat het gewoon een verschil van interpretatie was. Want wat wordt er precies verstaan onder fractieondersteuning? Gaan we zo horen. Oh, vandaag gaat het nog even sorry, ja hoor, over Zwarte Piet. PVV-kamerlid Bosma wilde bijvoorbeeld een mondelinge Kamervraag stellen... over de kwestie Zwarte Piet... En minister Plasterk schrijft op Twitter dat hij alvast heel snel een antwoord had geschreven. En dat had hij in dichtvorm gedaan en toen trok Bosma de vraag weer in. Plasterk baalt, schrijft hij, maar hij wil het gedichtje niet openbaar maken. Nou, verder wordt er vooral veel nagepraat vandaag over de storm van gisteren. Het parool heeft vier kaarten van Amsterdam op de voorpagina gezet. En met stipjes wordt aangegeven waar de brandweer precies naartoe ging en wanneer. En dat zijn enorm veel stipjes. RTL Nieuws praatte ook nog na over de storm. Gisteren hoorde u dit geluid al in het mediaoverzicht. Oh, die is net op tijd, zeg jongen. Ja, dat was dus het filmpje dat gisteren meer dan honderdduizend keer is bekeken. Te zien is hoe een man op een fiets net niet wordt geraakt door een vallende boom. RTL Nieuws heeft gepraat met de man zelf en met de maker van dat filmpje. En als u wilt weten hoe het met de man gaat, dan moet je even geduld hebben. RTL zendt dit exclusieve verhaal pas vanavond om half acht uit. En ook dan pas staat er een uitgebreide informatie, meer uitgebreide informatie op de site van RTL Nieuws. Ja, ook RTVO steekt het vandaag opnieuw over de storm. De regionale omroep meldde eerder al een scoop over een baby-eekhoorn... die uit een boom was geblazen in Nijverdal. En vandaag bleek dat er ook in de Overijsselse plaats Holten... een eekhoornbabytje was weggeblazen. De twee diertjes zijn in shock, zeggen ze bij het opvangcentrum... waar die eekhoorntjes nu zitten. Maar goed, ze leven nog wel. Het had heel anders kunnen gaan, want ze komen vaak hoog uit de boom. En uh, een beetje gebloed uit de neus, maar... Uh... En een beetje pijnlijk pootje, maar uh, verder geen, geen ernstige dingen, laat ik het zo zeggen. Het ja, ene baby eekhoortje trok een beetje met zijn pootje... maar inmiddels zegt RTV Oost, is vastgesteld dat het pootje niet gebroken is. Ze kunnen opgelucht ademhalen. De eekhoorns blijven in de winter bij de opvang... omdat ze zich nog niet alleen kunnen redden. Daarna worden ze gewoon weer vrijgelaten. Tot zover het mediaoverzicht. We gaan richting het nieuws van 6 uur. Zoals gezegd, daarna SP-leider Emiel Roemer... om te praten over het geld dat zijn fractie had gekregen... waar ze het aan besteed hebben. Of dat mocht, of niet. Wat de regels zijn en hoe dat anders moet. Roemer dus. Straks in het Radio 1 Journaal.